Ember Brandsen met het NOS-journaal. De samenwerkende hulporganisaties gaan door met de inzamelingsactie voor Nepal. Naar aanleiding van de nieuwe zware aardbeving van vanochtend... is besloten de hulpactie op Giro 555 nieuw leven in te blazen. Tot nu toe heeft de actie al bijna 19 miljoen euro opgeleverd. De nieuwste beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er zijn zeker 40 doden gevallen. Veel buitenlandse hulporganisaties zijn al vertrokken, maar inmiddels hebben de Nepalese teams genoeg ervaring. Ook beschikken ze over beter materieel dan bij de vorige aardbeving. Het achtjarige jongetje dat zondag van de bodem van een zwembad in Stein is gehaald, is overleden. Dat schrijft het zwembad op zijn site. Nadat het kind door reddingswerkers op het droge was getild, werd hij gereanimeerd. Hij is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Een vrachtwagen die gisteravond in Weert werd gevonden... was volgeladen met amfetamineafval, waarschijnlijk van een drugslab. De vrachtwagen bleek gestolen in Duitsland. De politie denkt dat de truck onderweg pech heeft gekregen. Gisteren dacht de brandweer nog dat de vrachtwagen vol zat met aceton... maar dat blijkt niet juist. Beide goedjes lijken wel veel op elkaar. Tariq Zet, die eind januari met een nepwapen het NOS-gebouw binnendrong en de tv-uitzending verstoorde, zwijgt voorlopig. Dat zei hij bij de rechter. Er wordt nog onderzocht of Z toerekeningsvatbaar is. Volgens zijn advocaat is de student van 20 jaar niet gestoord of verward. In juni wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan nog wat regen vallen. Het is 14 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Bij maxima van 14 tot 19 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Met 14 tot 18 graden blijft het aan de frisse kant. Dit was het nos Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Valt voorlopig nog mee met het aantal files in de Randstad. Op de A13 Den Haag-Rotterdam langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord. Uh, op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 4 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Daar zijn werkzaamheden. En op de N15 Maaslakte-Rotterdam bij Spijkenisse 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tot zover de verkeers...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 ZFM CXM. Barbara Streisand saying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 So, to keep me alive, absolute, I long for you, a girl to make.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 But them just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't get me down and can't pull back. Backseat driver's full of big shots. Can't step to hide them fresh out of luck. Yo, keep talking, I'm stepping up. Boxy driver can't